12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Vanaf morgen is het hitteplan weer van kracht. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 30 graden. En volgens het RIVM leidt dat tot risico's voor kwetsbare groepen als ouderen, baby's, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Het instituut adviseert om voldoende te drinken, luchtige kleding te dragen, in de schaduw te blijven en zware inspanning te vermijden. Minister Grapperaus heeft in Thailand overleg gevoerd over de voormalige Tilburgse koffieshophouder van Laarhoven en zijn vrouw. Het overleg heeft tot doel de twee naar Nederland uitgeleverd te krijgen. Het echtpaar zit in de Thaise gevangenis na een veroordeling wegens het witwassen van drugsgeld. Ze werden in 2014 opgepakt na een rechtshulpverzoek uit Nederland. Grapperhaus heeft gezegd dat het overleg met Thailand wordt voortgezet. Ierland wil het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Zuid-Amerika blokkeren als Brazilië geen maatregelen neemt om het Amazonegebied te beschermen. De eerste premier Varadkar heeft dat gezegd tegen een Ierse krant. De Braziliaanse justitie is een onderzoek gestart naar de ontbossing en de vele branden in het Amazonegebied. Dat onderzoek moet achterhalen of minder strenge controle op illegale kap de oorzaak is. Het carnavalsevenement 11e van de 1e in Maastricht verdwijnt van het Vrijthof. De opening van het carnavalseizoen is te populair geworden. En politie en gemeenten zeggen de veiligheid van de bezoekers niet meer te kunnen waarborgen. Er wordt nu uitgeweken naar het congrescentrum MEC. Irving Lozano vertrekt bij PSV en gaat naar Napoli. De Italiaanse ploeg betaalt naar nou voorluid 40 miljoen euro voor de aanvaller. En dat is een record voor PSV. De 24-jarige Mexicaan kwam sinds 2017 uit voor de ploeg uit Eindhoven... en maakte 40 doelpunten... Er werd al maanden gespeculeerd over een transfer van Lozano. Het weer vrijwel overal zonnig. Het wordt vanmiddag 24 tot 27 graden. Ook in het weekend zonnig en droog. Op zondag kan het 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB.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 is de zomer van ZFM, met, met nu ZFM LUNCHT. Dit is dezelfde stad, hetzelfde seizoen. De bomen worden groen, precies zoals toen.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 Waar moet ik heen zonder jou? Dezelfde bomen, dezelfde mensen, dezelfde dromen van jou en mij. De vogels zingen, niets is veranderd en toch is alles voorbij.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 Maak zijn naam waar Want de zon schijnt Dus pak je radio het Frans En zet hem op 106.9 je yeah. Zfm. ZFM 24 uur per dag Eten zonder Weet je nog wat jij me zei Dat wij nooit zouden vluchten als een van ons Loop door de regen en nooit Maar kijk naar nou hoe het leven is in de zon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 We dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent wanneer ik ergens val Nu lig ik zelf op de grond en ben ik diegene zonder licht in een donker dood. Goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ZFM Lunch hier op ZFM Zandvoort. Het lunchprogramma wat iets anders begint dan normaal, want we hebben allemaal en Die zijn we even aan het oplossen, maar dat komt helemaal goed later op deze uitzending. En wat kan u verwachten vandaag op deze uitzending? uitzending. Nou, heel veel kan ik u vertellen. We gaan zometeen bellen met Sandra. Sandra is medeorganisatie van het buurtfeest in Zandvoort Oud-Noord En dat gaat een groot festijn worden met Rommelmarkt en heel veel andere activiteiten. Daar willen we het zometeen natuurlijk heel erg uitgebreid met haar over hebben. We hebben Chris van uh, Roots Zandvoort uh, weer hier in de studio. Want uh, hij gaat uh, starten met een uh, nieuw project in samenwerking met ZFM Zandvoort. Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Uh, verder, ja. Ja, dames en heren, u mag op de bank klappen En wij doen het ook hier in de studio, want we hebben James in de uitzending. Applaus. En die applaus is het wel op zijn plaats, moet ik zeggen. Want James uh, is uh, elf steden langs gegaan om uh, ja, vuil te rapen van de straten. In uh, ieder geval, uh, ja, James, welkom in de show. In ieder geval, hallo. Hey, ben je een beetje trots op jezelf? Ja, ik ben best wel trots op mezelf. Wat, ja. ja. Hey, James. Uh, El, uh, ja, elf steden. Ja. Dat zijn er veel. Ja, alleen uh, ik uh, deed nog een paar omweggetjes. Dus ik, heb er eigenlijk der, ik ben eigenlijk langs dertien steden gelopen. In ja, ieder geval die ik hier op papier heb, uh, heb staan. Dat is uh, natuurlijk uh, Bloemendaal. Je bent in Haarlem begonnen, want daar woon je. Ja. En daarna ben je naar Bloemendaal aan zee gegaan. Zandvoort, Bentveld, Aardenhout, Heemstede, Bennenbroek, Hoofddorp. Schiphol, Badhoevedorp, Amsterdam en welke mis ik dan nog? Uh, Hillegom. Hillegom en oh ja Over... en Overveen. Overveen. Nou wat, wat echt geweldig jongen, want je hebt best wel veel aandacht er ook voor gekregen. hè? Ja. En, en dat is echt heel erg uh, grootste aandacht. Je bent op televisie geweest, andere radiostations, Radio Veronica, je bent bij uh, bij, bij het uh, geweest. Hoe heb je dat ervaren? Nou, ik vond het allemaal heel leuk. Want je en, bent uh, was 13, hè? Ja. Chapeau, jongen. Maar ja, we hebben het de vorige keer al aan de telefoon over gehad. Hoe is het, uh, voor de luisteraars die dat nog niet hebben gehoord, hoe is het idee ontstaan? Uh, ik las een artikel over Maarten van der Weijden. Die ging de Elf Zedentocht hier zwemmen. En uh, een van die zinnen was... de tocht is al op veel verschillende manieren afgelegd. Namelijk uh, schaatsend, lopend. Uh, maar hij is, is nog nooit gezwommen. Ja. En toen dacht ik, uh, ik ga hem lopen... en tegelijkertijd zwerfafval opruimen. Dat, dat, is, een, dat, dat, dat is goed, man. Dat is echt... Uh, goed, goed, ben je daar door mensen voor gestimuleerd... of heb je het helemaal zelf bedacht? Nee, uh, ik wil eerder iets aan het milieu doen. Uh, alleen ik wist nog niet hoe, ja. dus, en, toen, en toen las ik dat artikel, dus toen, wist ik, uh, dus toen dacht ik van, oh ja, zo ga ik het doen. En uh, verder, uh, we, ondertussen zijn we hier technisch ook alles weer een beetje aan het herstellen. Uh, het, is, het klinkt misschien allemaal een beetje raar op de radio, maar we gaan gewoon lekker door. Uh, hoeveel, je bent ben elf steden langs gegaan. Ja. Je bent flink ruim, Je hebt ook hulp van buitenaf gekregen. Je opa is bijvoorbeeld meegegaan. Ja. Hoe, hoe was dat? Met je opa dat, die actie te gaan doen? Nee, ik deed niet... Zeg maar, uh, er gingen allemaal mensen meelopen. Ja. Uh, de Mensen die ik van tevoren... Woude, die mensen wouden gewoon meelopen. Maar uh, er waren ook... Terwijl ik aan het lopen was... waren er mensen die bijvoorbeeld... Uh, in Zandvoort uh, wonen. En toen gingen ze... Uh, gewoon vragen aan mij van, ja, uh, zal ik met je meelopen? Toen zei ik van, ja, leuk. Nou, wat leuk, man. En uh, je eindigde in, uh, in Amsterdam bij het Vondelpark... en daar stond je toch wel wat heel moois te ver te op te wachten. Ja, er waren allemaal mensen en die gingen juichen en zo. En uh, er waren, daar waren ook mensen van de krant, dus het was heel leuk daar. Ja, en ook een, een apart poppetje, toch? Met een meneer ernaast. Wat, wat, wat, wat? Nee, dat was uh, een soort bakkie, de mascotte. De mascotte. En uh, wie was, stond daarnaast op jou te wachten? Uh, iemand van de gemeente van Amsterdam. En die gaf jou wat? Een medaille, toch? Ja, een medaille. En een, uh, uh, een bos bloemen. En die mooie bos bloemen staat nu bij je moeder op de tafel in een vaas? Ja. <laughs> Ja, of niet? Ja, die staat <laughs> of in je slaapkamer? Uh, hij staat op tafel. Nou, leuk toch, man? Ja. Hé, hey, uh, wat, wat, wat vinden je vriendjes ervan? Uh, en je vriendinnetjes van school bijvoorbeeld, hebben die ook gereageerd? Uh, heel veel mensen zeiden van. Uh, vrienden van mij, die zeiden van. Uh, die zeiden. Die vonden, dat ik, die vonden het knap dat ik het helemaal had uitgelopen. Nou, nieuw van applaus waard nog? Want dat verdien je echt, jongen. En wij gaan even muziek draaien. En zometeen zijn we weer bij jou terug. En dan gaan we er verder over praten. Oké. Okay. Leuk, man. Dan nou, moet ik wel de goede muis pakken. Want er liggen nu heel veel muizen. En zo. Daar is hij. muziek en informatie hier op ZFM Zandvoort. En uh, het komt helemaal goed door met die computers. Here, even aanswingen, wat zou ik cool. zeggen, tegen Dolly. I realize that nothing is new. Line in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 Ja, en dit is nog steeds ZFM Zandvoort lunch hier op de, ja, op de vrijdagmiddag. En dat is nieuw en daar zijn we trots op. Um, uh, we hebben hier nog steeds um, onze grote James uh, zitten. Hey, viel het uh, tegen het uh, elf dagen wandelen? Ja, dat was best wel moeilijk. Want uh, ik dacht van ja, uh, ik, ik deed op school een avondvierdaagse... En uh, dat was best wel, uh, dat hield ik gewoon makkelijk vol. Uh, alleen het is veel moeilijker, want je loopt niet in een rechte lijn... maar je loopt heel uh, schuin en je stopt weer en dan ga je weer verder en zo. Dus, je, dus het was best wel uh, ook wel een heftige klus om het te doen, elf dagen. Ja. Klinkt als in ieder geval een flinke afstand uh, wat dat betreft. Ja. Ik, ik eh, liep iedere dag ongeveer 11 kilometer, maar eigenlijk is het veel meer omdat je uh, niet in een rechte lijn loopt. Ah, en als je die 11 kilometer loopt, doe je dat dan in etappes of in één keer door? Uh, ik loop, zeg maar, uh, ik loop gewoon, in één keer loop ik, uh, gewoon, ik loop, zeg maar, uh, in één dag loop ik gewoon 11 kilometer, maar het is eigenlijk. Veel meer omdat je uh, niet in een rechte lijn loopt, wat ik al zei. Kijk, en um, wanneer begin je dan begonnen met lopen? Was je echt zo'n uh, vroege ochtendganger dat je dacht... nou, ik ga de wekker zetten en om uh, 6 uur s ochtends ga ik lopen? Of uh, denk je nou even rustig ontbijten nou, en om een uurtje of 11 dan uh, ga ik het ook redden? Ja, ik ging om iets van 10, 11 uur ging ik lopen. Kijk, mooie tijd om te beginnen wat dat betreft. En... Wat is je, je volgende uitdaging? Heb je nog iets op de menu staan waarvan je denkt... nou, euh, ik heb deze voltooid. Hier verdien ik een beker voor. Wat wordt de volgende uitdaging? Mm, dat weet ik nog niet echt. Oké, okay, dat is dus nog even bekijken. Ja. Uh, wil, je, wil je nog wel wat... Um, een nieuwe uitdaging gaan bedenken? Of denk je van nou, het is wel even goed zo. Of ga je dit volgend jaar weer doen bijvoorbeeld? Nee, uh, volgend jaar... Ik kan het niet meer volgend jaar doen. Want ik heb uh, de car heb ik verkocht... Aan uh, het veerkwartier. En die gaat hem dan. Uh, die zet hem daar. Die gaat hem volgens mij gebruiken als vuilnisbank. Nou, wat leuk man. Ja. En ja, je hebt en, meer dan 3500 euro opgehaald, hè, voor. Uh, Ocean Cleanup. Uh, ja, hè. En, en hoe ben je. Het past natuurlijk wel bij, bij, bij, dat, um, bij dat project wat je hebt gedaan. Ja. Uh, hoe, hoe heb je dat bedacht van, nou, ik ga er ook meteen geld mee ophalen, maar dan voor de Ocean Cleanup? Nou. Uh, ik, ik dacht van, ja, het is, uh, het is, als ik dat doe, dan wil ik er wel geld voor ophalen. En toen ging ik een organisatie zoeken die uh, ongeveer hetzelfde deed. En toen kwam ik bij de Ocean Cleanup. Ja, want dat is door een Nederlandse jongen bedacht, hè, de Ocean Cleanup. Ja. Heb je ook een beetje die geest dat je wel door wil gaan met mensen stimuleren... dat gewoon afval wordt gescheiden en niet op de grond wordt gegooid en dat soort dingen? Wil je ja. daar dan mee doorgaan? Ja, dat wel. Dus eigenlijk word je een soort van ambassadeur die gaat zorgen van, uh, nou, het, uh, mensen moeten hun vuil gewoon lekker in de vuilnisbak gooien in plaats van op de grond. Ja. We moeten eigenlijk voor het aankomende jaar van zijn studio gaan reserveren, denk ik. Want als er nog meer uitdagingen aan zitten te komen, dan gaan we hier denk ik nog wel vaker zien ook. Dat denk ik wel, ja. Wij gaan je nieuw van de gaten houden, jongen. Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, de... We gaan even lekker muziek draaien. Zometeen bellen we even Sandra op. Sandra die, uh, die is organisator ook trouwens wat leuk. Rommelmarkt is natuurlijk ook belangrijk... want dan krijgt elke spullen een tweede kans. Dat heeft ook alles met het milieu te maken. Zeker. Dus we gaan zometeen Sandra bellen... en die organiseert een rommelmarkt en een buurtfeest. En dan uh, komen zo zometeen zeker nog even bij jou terug... om verder te praten. Oké. Okay. Ja? In de tussentijd, The Beach Boys... met That's Why God Made The Radio... Me. that's why God Ja, Total Touch met natuurlijk Zangeres Treintje Oosterhuis. Ja, momenteel scoort ze gewoon nog steeds hits. Het is echt ongelooflijk en het blijft ook maar doorgaan uh, aan de lopende band. Um, zoals jullie wellicht al eens opgevallen buiten is, uh, is dat het um, fantastisch prachtig weer is. Um, misschien uh, leuk om je even op de hoogte te brengen daarvan. Wordt hij uh, eens eventjes aan het denken wat, uh, wat er nu allemaal gebeurt. Dus dat is heel spannend hè. Hier we go. gebeurt nog weinig. Oké, okay, we doen gewoon zonder. Um, het is vanmiddag zonnig met slechts af en toe... Ah kijk, er is ie. Het is vanmiddag zonnig met slechts af en toe wat dunne sluierwolken. Dan in Zandvoort steekt vanmiddag een briesje vanaf zee op... en dan wordt het 22 à 23 graden. Landinwaarts is het warmer met maximaal 28 graden in Limburg. Vanavond en vannacht blijft het nog hangen helder... en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Lokaal ontstaat wel wat nevel en of een mistbank. as a team De house Bang Bang Bang op um, ZFM Zandvoort en uh, in de studio nog steeds James en natuurlijk ook Roy. Ja, ja, ja, ja, ja, ja ik zit er ook nog steeds, hè. <laughs> en, ja, ja, we luisteren nog steeds aan Zandvoort lunchen hier op ZFM Zandvoort, dat lekkerste station van uw regio en... Um, ja, we gaan binnenkort beginnen met de, op ZFM met een, een nieuw radioprogramma. Dat heet ZFM Rood Radio. Of uh, radio, hoe je het wilt noemen. En uh, ja, Chris, jij bent daar heel erg bij betrokken, want jij werkt voor Roads. Klopt. En uh, Roads is een, een maatschappelijke, een maatschappelijke ja, bedrijf, stichtingachtig... Hoe, hoe moet ik het noemen? Ja, organisatie eigenlijk. officieel. Ja, dat woord toch? Ja, precies. Helemaal het juiste woord. Nee, een erotische organisatie, die eigenlijk als zoveel mogelijk als doel heeft om um, mensen te activeren en uh, weer te helpen om um, ja, eigenlijk weer het werkritme op te bouwen en ook uh, voor activering. En um, ja, toen is eigenlijk het idee ontstaan. Uh, er was sprake van huidige muziekactiviteit om die uh, muziekactiviteit om te dopen in een radioprogramma. En uh, zo ja. is het idee een beetje geboren eigenlijk. Ja, inderdaad. En dat wordt dus een heel leuk uh, programma hè, met, met de, de deelnemers uh, van, uh, van, van jullie organisatie. Uh, die gaan ook gewoon mee radio maken en die gaan het vak ook al daardoor leren. Ja, en precies. En dat is wel heel, een heel leuke, mooie samenwerking die uh, ZFM uh, is aangegaan. En dat gaat vanaf uh, twee uh, September is de bedoeling beginnen onder ZFM Roods Radio en dan uh, elke maandag? Ja, zeker weten. Dus ik heb er heel veel zin in en de voorbereidingen zijn begonnen. En uh, ik zou zeggen, uh, gaan met die banaan. <laughs> gaan met die banaan, inderdaad. Maar uh, ja, je, je kan natuurlijk alles verwachten van het programma, niet alleen dat het... Uh, dat, dat dat er uh, cliënten alleen aan het woord zijn. Maar er komen ook gewoon mensen buitenaf aanschuiven. Het wordt een heel leuk informatief programma, toch uh? Chris? Ja, zeker weten. En met name waar ik een beetje een toe wil met het programma... is dat je iets doet wat je zelf leuk vindt... en een beetje de kracht uit de mensen boven brengen. Dus ja, misschien kan je leuke teksten schrijven... of misschien heb je altijd uh, het interviewen al willen leren... of uh, heb je een heel leuke radiostem en uh, wil je mee presenteren... of als Sidekick. Eigenlijk is alles mogelijk. Dus uh, we gaan een beetje zoeken naar een, uh, een leuke samenstelling enige vaste ingrediënt voor, voor nu in ieder geval... is dat ik er zit. Ja. <laughs> dus excuses voor iedereen die nu luistert... denk ik, mijn god, nee. <laughs> nee, nee, nee, nee. Ik denk dat in ieder geval niet er is. Ik vind het leuk zo. En um, ja, wat, wat gewoon leuk is... Van, van, van 7 tot 9 gaat het uh, pr uh, programma plaatsvinden... op de maandag uh, vanaf uh, 2 september. En dan, uh, ja, dan moeten mensen gewoon lekker luisteren. En, en als ze zich uh, aangesloten willen of zich aan willen sluiten... loop gewoon die studio binnen en maak kennis, weet je. Dat wordt alleen maar ja, leuk. precies. Nog, eh, nog één keer het adres, Roy. Waar kunnen mensen de ZFM-studio vinden... mochten ze in één keer binnen willen rennen. Dat is de Tolweg 10A. When I met you in the summer... to my heartbeat sound... we fell in love... as the leaves turn brown...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 We'll Ja, zomer. En dat is het zeker bij ZFM. Nu met Kelvin Harris en Summer. Heerlijke muziek hoor je hier op ZFM Zandvoort. En uh, wat je ook hier heel veel hoort is natuurlijk muziek en informatie. En over informatie gesproken. We hebben Sandra Lissenberg aan de telefoon. En zij is medeorganisatie Tor van het grote buurtfeest. Wat plaats gaat vinden zaterdag in, uh, ja, in Zandvoort uh, Oud-Noord. Sandra, ben je er een beetje klaar voor? Goedemorgen. Goedemiddag. Sorry. Goedemiddag. Uh, ja we zijn er helemaal klaar voor. Dus, uh, de laatste voorbereidingen worden nu nog getroffen op het uh, rond de in oud noord ja. uh, De hekken worden gezet, iedereen wordt gesommeerd uh, hun auto te verwijderen voor vanavond. De, de grote feesttent wordt opgezet voor het multiculinair uh, eetfestijn. En uh, ja, het, uh, we hebben al heel wat ervaring natuurlijk, want ja. ik geloof dat dit de uh, 28e keer is. is 29e keer. Dat is gebeurd. Dus dat, uh, nee, we zijn, uh, we zijn er helemaal klaar voor. En het belooft ook nog mooi weer te worden. Dus we hebben er helemaal zin in. Nou, dat kan alleen maar een succes worden, zoals elk jaar natuurlijk. Hoe laat uh, beginnen jullie met de rommelmarkt bijvoorbeeld? Nou, de rommelmarkt uh, begint ongeveer om zeven uur. Er willen nog wel mensen nog vroeger hun bed uitkomen om een mooi plekje te bemachtigen. Want reserveren is dus niet uh, mogelijk. Je hoeft geen plekje of kraampje uh, te reserveren of te huren je neemt gewoon je eigen spullen mee. En de rommelmarkt is rond twee uur uh, is die afgelopen. En daartussendoor vindt dus het uh, multiculinair eet-event uh, nog plaats. Ja, wat kan, erbij, ja. kan je ja. uitleggen hoe, hoe, dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat, uh, het multicultureel eet-event? Ja, uh, het... De rommelmarkt en het straatfeest is natuurlijk ontstaan om de buurt met elkaar te verbinden. Uh, mensen die, die elkaar misschien uh, wel nooit spreken en wel in dezelfde buurt wonen. Uh, ja, daar, daar zochten wij eigenlijk een mogelijkheid voor om ze te verbinden. Nou ja, die rommelmarkt is inmiddels uh, voor, voor iedereen uh, beschikbaar. Mensen uit heel Sanford die komen hun spullen daar verkopen. Dat mag ook, dat vinden we hartstikke leuk. Maar de verbinding in de buurt, uh, die doen we nu door onze uh, uh, ja, uh, mensen van niet-Nederlandse komaf uh, te vragen om hun uh, lokale specialiteiten te koken. En uh, die dus aan te bieden aan, aan mensen die dat graag willen proeven. En hoeveelste keer is dat, dat jullie dat op die manier doen? Oh, oh de tweede of de derde keer alweer. Voor mij de derde keer. En uh, wordt dat goed ontvangen? Dat wordt heel goed ontvangen. Dat, uh, ja, zo, zo, zoals het uh, heet, uh, is iedereen uh, die dat heeft gekookt altijd los. Dus die, uh, ze gaan met weinig spullen naar huis. Worden jullie nog uh, gesteund door uh, ondernemers? Uh, Jazeker. Ja, we, de, we zijn uh, een aantal uh, van die soort ondernemers. En ik, omdat ik ze niet allemaal uit mijn hoofd ken, durf ik ze ook niet, niet te gaan noemen. Maar uh, ja, wij worden daar financieel in uh, ondersteund. Het uh, multiculinair event, uh, dat zijn hapjes die uh, men voor muntjes kan kopen. En muntjes zijn een euro, dus dat, uh, ja, dat, dat, dat zijn de, de kosten niet. Nee, dat is heel erg laagdrempelig om toch de buurt ja. inderdaad te verbinden. Precies, en dat, uh, dat hebben we ook gedaan. We hebben dit jaar voor het eerst een skelterrace. Wat leuk. Ja, dat uh, Jan Lammers die komt afslaggen vanmiddag. Uh, uh, maar het begint hier om drie uur, de skelterrace. Daar kon je je voor opgeven. Uh, ook als je geen skelter had. Die skelter die, uh, heeft de buurtvereniging geregeld. Sommige kinderen besluiten wel een eigen skelter mee te nemen. Maar hartstikke prima. Maar het leuke is, Jan Lammers uh, is natuurlijk opgegroeid op het NKP. Ja. En hoe leuk is het dat hij dus in zijn eigen buurt uh, yeah, uh, yeah, de, de, de vlag gaat, uh, gaat bedienen. Voor de, om het zijn te geven voor die skelterrace. Nou, helemaal leuk. En, ja, tijdens die skelgereus uh, hoeft men ook geen honger te lijden, want zijn er zijn de hamburgers te koop. Nou, jullie hebben aan iedereen gedacht. We hebben aan alles en iedereen gedacht, inderdaad. En uh, nou, ik wil jullie heel veel succes wensen en met nog de laatste voorbereidingen. En uh, je ziet ons zeker eventjes langskomen in, in, bij jullie mooi evenement. Hartstikke gezellig. Wij gaan weer lekker naar muziek luisteren. En uh, Sandra, succes hè? Ja, dankjewel. Hoi.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 Your ship will come in on the top. Girl, every minute, 60 in an hour, craving for a bite of your touch, yeah. Since the beginning, you and me got together. Girl, I came to love it so much, Alright, right. I just can't leave it alone, baby. Your love is all that I want, so bring it on. I got a sweet taste for you, baby. Taste for you, baby. Like a strike of a lightning, girl, you hit the spot in my brain. I got a real sweet taste for you, baby. Nobody ever made me so dependent. It's like I'm hungry. All Needed, my body's getting greedy. My heart is pumping over time. I'm ready. You got the flat on the floor, baby. Strung out, I'm begging for more. For Ja, toch wel een favoriete van Madonna. Hè? Material Girl. En ook deze dame heeft nu net weer een uh, nieuwe single uit. Ja, die, die blijft maar doorgaan. Ja, die blijft wel doorgaan inderdaad. Ja, precies. Je denkt, ach ja, ik kan er allicht nog even eentje proberen. De stijl is in de loop der jaren wel veranderd. Maar ja, uh, ja dames en heren, juist nog steeds naar um, ZFM Lunch. En uh, ook uh, Roy die, uh, is er nog bij. Ja, ik ben er zeker bij. En wat gaan we het volgende uur doen? Wat gaan we het volgende uur doen? We gaan zo meteen bellen met... Of nee, we gaan niet bellen, want hij is hier gewoon in de studio. James zit hier nog steeds in de studio gezellig. En we gaan zo meteen gewoon lekker verder praten over zijn uh, mooie project natuurlijk. Waar die hoop centjes voor heeft opgehaald. Voor, de, voor, dat, mooie, voor dat mooie zeeproject. Hè? Met, die, uh, met die armen die uh, gewoon heel veel... Uh, plastic ophaalt, eigenlijk troep uit de zee haalt. Het is echt een heel mooi project. En daar gaan we zo meteen verder over praten. Leuk inderdaad dat hij dat bij ons kon delen. Ook in het volgende uur natuurlijk nog heerlijke muziek wat dat betreft. Ja, en het, li en het liedje van de Sidekick hebben we... En ook nog Artiest in het Licht. Het liedje van de Sidekick. Wat, ja, jij wat bent is, de Sidekick eigenlijk, hè, uh, Oh Chris, ja. dus jij moet een liedje uitkiezen. We zijn helemaal spontaan op de verkeerde plek gaan zitten, joh. Ja, het is echt, uh... ja ik ben eigenlijk de Sidekick. Zou ik gewoon een liedje uitzoeken nu? Ja, nou, dit is, dit is je kans inderdaad, ja. Ja. Dus dat, uh, dat wordt heel spannend. Maar um, ja, tot dusver allemaal in het uh, volgende uur. En uh, zo dadelijk krijg je natuurlijk het uh, weer ook nog van ons. En ook het uh, nieuws zit er nog aan te komen. Dus um, hou hem hierbij bij je ZFM...